No dan Haag FM. Jonas start naar het nieuws. Goedenavond, dit is het Novum nieuws. Ik ben Nai Sprandenotter. De man die omkwam bij een schietpartij voor de deur van de Rotterdamse discotheek Now and Wow is een 27-jarige Rotterdammer. Een 25-jarige beveiligingsmedewerker uit Rotterdam raakte een zwaar gewond. Waarschijnlijk werd er geschoten omdat een ruzie uit de hand liep. De politie heeft in verband met de zaak nog niemand gearresteerd. Vorig jaar nog viel bij een schietpartij voor de deur van de discotheek een zwaar gewonde. In Australië wordt al nieuwjaar gevierd. 2 uur onze tijd was het in de stad Sydney precies 12 uur. Niet in het hele land knallen de kerk al, dit geldt maar voor 3 staten. De rest volgt later. In Nederland duurt het nog maar even voordat het zo ver is. In ieder geval gaan de meeste Nederlanders vanavond niet de deur uit. Het onderzoek bleek eerder al dat Nederland aut en nieuw het liefst thuis voor de buis viert. Voetbal AZ is er niet in geslaagd als tweede te eindigen in de Eredivisie voor de winterstop. De Alkmaarders moesten in eigen huis genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Roda J.C. Door het gelijkspel van AZ gaat Ajax met 42 punten als tweede de winterstop in... en AZ met 41 als derde. Om het wisten nummer 1 blijft PSV met 53 punten. Feyenoord staat vierde, FC Twente staat op vijf. George Michael is alsnog aangeklaagd voor het besturen van een auto... onder invloed van verdovende middelen. De 43-jarige Britse zanger werd in oktober bewustloos in zijn auto aangetroffen... op een kruispunt in Londen... Ook had hij marihuana in zijn bezit. De topster kwam bijna een waarschuwing, maar de Britse justitie heeft nu besloten om hem toch te vervolgen. En de harde wind van afgelopen avond en nacht heeft dan wel beperkte schade aangericht. De gevolgen zijn er niet altijd minder om. In het Belgische Roeselaren werd de 40 meter hoge zendmast van een lokale radiozender door de storm omver geblazen. De mast kwam terecht in de tuin van een buurvrouw. De radiozender werkt nu aan een noodantenne. Het weer: het is droog, af en toe zonnig en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Vanavond kans op regen en de wind neemt dan weer toe met opnieuw zware windstoten. Onderjaarwisseling overwegend droog bij een temperatuur van een graad of 7. En tot zover het Novum nieuws. Den Haag FM knalt het jaar uit. Den Haag FM voor nieuws en de muziek van nu. 100% Haags 92. 0. Je luistert naar Den Haag FM. No por pobre y veo me pero anto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 Sua gloria Hoy me sabe Pura miércoles Por la tarde Y tu que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas En la puerta Mal parece Que solo me quedé Y fue pura Tolita tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Que aquel día Te encontré Volver ver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 zover, dan zitten we in 2007. YouTube hoorde je hier... Brighten the name of love bij Melvin in de middag op Den Haag FM. De laatste dag van het jaar. Feestradio hier en het leuke is dat we dus dadelijk eh uh, helemaal uit gaan pakken want we hebben nog eh uh, moeders aan de telefoon straks. Ook beleefd leuk om eens eventjes te kijken hoe je nou de perfecte oliebol moet maken. Ze zij weet het allemaal. Ik heb daar geevenstand van. Dus het laat ik lekker aan haar over. Ze specialist op dat gebied en ehm uh, we gaan nog even bellen met wat andere mensen plus eh uh, heel veel muziek draaien. En ik denk van nou over muziek gesproken. Ik heb wat Braziliaanse danseres uitgenodigd. Ja. Kom eens chillen. Het is nog Feestradio hè. Hoor Er zit er ook een beetje bij. En over zomerse muziek gesproken... Dit mag er ook zijn hè. Deze man die heeft eh uh, toch flink goed geboerd als het om geld gaat. Eh uh, Adil's Papilo was al een grote hit in de zomer van 2006. Deze Cuban heeft maar ook deze plaat natuurlijk La Camisa Negra. Hartstikke leuk om weer eens te horen hier op Den Haag FM. Blijf maar aan staan want eh uh, straks in de show gaan we nog een top 3 doen van favoriete James Bond platen. James Bond boort goed in de bioscopen ook hier in Den Haag. En eh uh, we gaan straks dus een top 3 samenstellen en dat doe ik met jou. Blijf maar aan staan hier op Den Haag FM. Mi chanera, amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, por saber que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno ver a mía que aquel día te Come on maybe let it go TV Gelderland 2021 Het is 31 december en het is een nou een gaals van jewelste hier in de studio. De suikerpoeder die zit werkelijk tegen de ramen aangeplakt. Het ziet er naast niet uit. Het geeft wel een beetje een zo'n wit gevoel als je dan naar buiten kijkt zeg maar. <laughs> maar ik denk dat ze wel een ramen zemen mogen inschakelen begin van januari want eh uh, het is richting koeler zo hier. Ik zeg het geloof, maar misschien hoort het er ook al bij. Want je gaals is ook gaals in de show, want ja, nou, ik had allerlei dingen die je kraptte plant, die kan ik zo 1 2 3 hup te over mijn schouder gooien. Komt niets van terecht natuurlijk hè. Dus eh uh, Ja, we gaan echt van links naar rechts tijdens deze show, we doen maar wat. Uh, het komt er naar nou, het gaat er ook voor gezellig worden. De uh, Feestradio. Dus ik stel voor dat we maar weer eens een een top 3 erbij gaan pakken. James Bond is natuurlijk heel hot op dit moment hè. Uh, zijn uh, grote film Casino Royale heb hij onlangs bij uh, bij eh bij in de ochtendshow gemaakt uh, en Tier 2 old en onder ook gehoord. En eh uh, de afgelopen weken wilke uh, kaarten kunnen winnen geloof ik voor die film. Dus eh uh, nou, dan gaan we op het maar eens een top 3 van favoriete James Bond platen samenstellen. Als je het leuk vindt om jouw favoriete James James Bond platen op de radio te krijgen, dan moet je die maar even doormelden. Het is wel echt leuk om te weten welke plaat jouw favoriete James Bond plaat is. Dus dat kan dan naar studio@denhaagfm.com, studio@denhaagfm.com. Welke ook, maar ik ben telefoonnummer kwijt, dus ik heb geen flauw benul hoe je ons moet bereiken op dat gebied. Maar eh ja goed, eh, verzin maar wat. Omdat we allemaal goed weten ja, aan het oliebollen bakken bent, is het misschien wel even leuk om over een James Bond plaat te babbelen en dan mailen naar kijk eventjes door zijn even programma studio@denhaagfm.com. En wie weet zit hij dan straks wil in de top 3. Dat zou geweldig zijn. Nou, gooi er ook nog even een oliebol voor mij in het vet, dan draai ik in die tussentijd de live versie van voor je van Madonna, want zij trap natuurlijk op in eh uh, ook in Nederland. Ja, met haar uh, grote tour ging er nog wel wat opschudding eh uh, verzorgde in 2006. Dit is haar grote hit, Hung Up. Is je laatste jaar. Mama Madonna hier op de HGFM 92.0. De Melly Boys middags hier even tot zes uur vanavond. Om weer vast warm te draaien voor het jaar 2007. Het aftel is officieel begonnen. Straks in het komend half uur dus die top drie van je favoriete James Bond plaat. Ik wil weten welke plaat dat is. Mail hem door. Studio uit de HGFM.com. Bel hem ook. Of we opnemen dat ligt er maar net aan. Of we op dat moment met een oliebolle in zijn mond zitten. Dat is natuurlijk nog eventjes de vraag. In het Sjeertse geval ga praten en oliebollen in zijn mond. Ja, dat is echt geen pretje om Uberhaar daarna te kijken, plaats aan naar te luisteren, maar dat is de man die verantwoordelijk is voor het telefoontje. Hij heeft het nog erg rustig gehad. Echt? Ja. Hij heeft het vrij rustig gehad. En goed, Lara Maan staan, dus straks is die top 3 van James Bond en Marco Borsato komt er ook aan met rood. 93-0. Den Haag FM. Je luistert naar de hoogtepunten van het nieuws. Het is het hoogtepunt uit het avondnieuws. De man die omkwam bij een schietpartij voor de deur van de Rotterdamse discotheek Now and Wow is een 27-jarige Rotterdammer. Een 25-jarige beveiligingsmedewerker uit Rotterdam raakte zwaar gewond. Waarschijnlijk werd er geschoten omdat er een ruzie uit de hand liep. In Australië wordt al nieuwjaar gevierd. Twee uur onze tijd was het in de stad Sydney precies twaalf uur. Niet in het hele land knallen de kurken al. Dit geldt maar voor drie staten. De rest volgt later. Voetbal AZ is er niet ingeslaagd als tweede te eindigen in de eredivisie voor de winterstop. De Alkmaars moesten in eigen huis genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Roda JC. De Alkmaars moesten in eigen huis genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Roda JC. En George Michael is zelfs nog aangeklaagd voor het besturen van een auto onder invloed van verdoofende middelen. De 43-jarige Britse zanger werd in oktober bewusteloos in zijn auto aangetroffen op een kruispunt in Londen. En tot zover de hoofdpunten uit het Novum nieuws. Nieuws en de muziek van nu. 90.0 Den Haag FM. 100% Haas. Rood is onloanet, rood niet meer. De trot van rode rozen.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 Werk kan daarop nie net echt aan my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 Avond, soms dreelt jouw gezicht Je bent een wonder voor me Denk ik terwaren door Mijn vinger prikt Rood is mijn bloed Dat valt op de grond En even ik verloren Maar jij brengt mijn vingers Naar je mond En je kust ze Kleur van jouw lippen Vandaag is Rood Maar rood oor is... ...uit Belgique, Belgique, yes. Nee, daar spreken ze dan niet, hè. Dat is natuurlijk, ja, je bent, je bent die, die dame van het Eurovision Songfestival, hè, ja... Dat was inderdaad een eh uh, Eurovision Songfestival vrije val zou ik het bijna willen noemen, want het was echt helemaal niks hè met uh, Kate Ryan. Nee, dat eh uh, dat liep niet goed hoor. Of ze nou maar wat een uh, aanpakjes aangetrokken, dan had ze waarschijnlijk wel gewonnen, zelfs die uh, Lorki of Gorki of hoe ze ook heette vanuit Finland. Afijn, het was wat op het betreffende Eurovision Songfestival jaartje hoor, 2006. Heel bizar allemaal. Nou, je hoort hem al op de tune. Ja. Oké. Okay. En terwijl ik nog eventjes in tijd neem om een oliebol met Ze lach er nog één, hartstikke gezellig. Ehm um... Ja, je kunt gaan bellen natuurlijk hè of eh uh, mailen wat je wilt. Eh Cheer City klaar. Eh uh, we hebben Chicky hier nog staan en nog een aantal anderen ook. Dus het uh, is hartstikke gezellig in de studio van de RGVN. En als je wilt mailen en je favoriet is James Bondplaats, dan doe maar een mail dan kan dat. Nou ja, kan dat. Eh uh, we geven je eigenlijk niet eens de optie. Je moet gewoon e-mailen. Dat is eventjes het veiligste. Je mag ook bellen als je wilt en dan eh uh, kunnen we eventjes kijken wat eh uh, ja, wat je favoriet James Bondplaats is. Zo meteen gaan we die dan draaien in de James Bond tot 3 op de RGVN. Thank you elimino ook die er dan een beetje zo zingt zo en dan hoor je zijn ghost er doorheen zingen van eh uh, hè give me a chance and let's go out and dance en een dan linkje van Joel denk ik zelf en van Japan. Ja, nou goed, dat wordt aan mijn uh, in mijn geval echt niet aan gedacht hoor vandaag want er gaan wat oliebollen in ach ach ach en dan moet je bedenken ook dat er vanavond ook nog door moeten natuurlijk met alle oliebollen. Ik weet niet hoe ik het hoe ik het allemaal weg gaan krijgen hoor, moet ik eerlijk zeggen, maar er komen er wel derheen. Dragen de van 92 wil. Dit is Face Radio tot 6 uur met de Mellyboy hier. En eh uh, ja, je hebt kunnen stemmen een uur lang op je favoriete James Bond plaat en er zijn eh uh, weer een paar margeeltjes binnen gekomen. Eh uh, Jan die schrijft dat hij eh uh, heel graag eh uh, Gladys Knight wil horen en ehm um, Marcel die houdt het eh uh, liever Uh, met Marcel en Jeroen moet ik zeggen Anders dan uh, vergeet ik er weer een Marcel en Jeroen die uh, houden het op de Living Daylights uh, Van uh, AHA Nou laat dat nou precies de nummer 3 zijn in de top 3 Daar is het minst op gestemd weliswaar Maar dat is wel op gestemd Duran Duran Review to a Kill Die staat op 2 Ja en dan hoor ik je denken Er zijn zat hitlijstjes, kom er op aan die nummer 1 Die ga ik je even lekker niet verklappen Daarom moet je gewoon lekker blijven luisteren naar de HGVM 92-0 Nummer 3 Hey, try We is den ha ge Duran Duran, A View to a Kill. En zojuist die prachtige plaat van Claris Knight. En License to Kill, de James Bond top 3. Vanwege het uitkomen van Casino Royale natuurlijk. Die ook rond deze dagen weer veel bezocht is. Ook in de Haagse bioscopen. Hartstikke leuk. De Melly Boy met Feest Radio dus tot 6 uur. We gaan nog veel doen, dus laat de radio lekker aanstaan. een natuurfilm te kijken krijg ik een telefoontje dat er een promo moet worden gemaakt voor de nieuwjaarsuitzending van Henk Bres. Jongen, jongen, jongen, nou, eh uh, vooruit dan maar. Zet het maar even uit dan. Hallo. Ze Henk, wat zit er allemaal in de show van je? Ja, het is eh uh, het is weer eerste show van het nieuwjaar van 2007 en eh uh, dan gaan we gewoon eh uh, zo een eh uh, 20, 30, 40, 40, 50. Ik kan het niet anders stellen en ook eh, luister als die eh ja die kunnen reageren, vragen stellen zoals gewoonlijk eh ook eh, wat hun het nieuwe jaar gaan doen en wat ze leuk vinden. En eh, ja, we hebben eindelijk besloten dat we kennelijk Nederlanders gasten en dan gaan we vragen of wie zich erin beleeft. Dan gaan we dat wel regelen. Dus het wordt er een knallende uitzending met een lekker glaasje panje, oude bollen, appelflappen en een hele rutte met Duitsers. Zo, dat was die Henk. Ja, mooi. Kan ik weer terug naar mijn film? Ja. Zeppij is nou toch gelaten. Jongen, dat ding dat kan ik ook nergens meer vinden ook hè. Goed, ik ben nou toch bezig. 1 januari, de start van 2007. Van 12 tot 4 met Henk Bres. Live op Den Haag FM en op Den Haag TV. Dat is Radio Kijken en Luisteren Tegelijk.